Telefoon hoor ik. Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Uh, met Bert uit Emmen. Bert, je spreekt met Jan Ruijs. Bert, je spreekt met Jan Ruijs. Ik bevind me hier in een penibele situatie. Uh, jij wou iets melden, geloof ik? Ja, namens de luistergroep Rolfa Emmen tellen de 15.000 leden, willen we ook zeggen: uh, Rolfa moet blijven. Zo. <applaus> so.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 Ja, ik, ik weet ook niet of überhaupt de bewaking uh, hier nou ik denk dat die helemaal niet werkt nou. Ik zit er geen bewaking hebben gezien. Nee. Nou, je, je kunt helemaal ik kan helemaal niks doen. Uh, ik... Oh wat hebben? Een bijzonderheid. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy to be there. I should call you up in this to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 It had to be, the only one for me is he. and you for me, so happy together.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 Goed. Weet je ook dat Rauwfazer 30 september gaat verdwijnen? Waarom? Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar het gaat verdwijnen. Wat vind je daarvan? Nou, dat uh, is natuurlijk een uh, heel gewis op heel 3. Hè? Ah. Uh, heb je enig idee wat er voor Rauwfazer in de plaats zou moeten komen? Ja. Ja. enig idee. Ja, enig idee. Is eenzelfde soort gelijk? Ja, Rauwfazer moet gewoon blijven. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ken jij het programma Rouwfase? Jawel. Dat is van de VARA geloof ik. En hij is van de KNRO. Maar je hebt het wel eens gehoord? Ik heb het wel eens gehoord, ja. Wat vond je ervan? Um, nou, um, wat ik van vond, ik, uh, ik weet niet zo goed, omdat het, ik vind de jeugdprogramma's. Het is meer, meer minder of meer een jeugdprogramma, toch? Ja, dat kun je ja. zeggen. Uh, op elkaar een beetje op elkaar lijken. Zoals je hebt van de AFRO praat als 15. Rouwfase heb je, je hebt uh, de andere programma's.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 Nou, 30 september houdt het er mee op. Uh, wat vind je daarvan? Zonde eigenlijk. Zonde, zonde eigenlijk. Ja, is s avonds wel. Ja. Uh, de inhoud vind jij, uh, vind jij voldoen aan, aan datgene wat jij graag op de radio wilt horen? Ja, inderdaad. Ja. Uh, heb je ooit eens gehoord van Hans Wijnands? Ja. ja. Wat vind je daarvan? Als presentator? Well, wel grappig. Soms wel een beetje cynisch, maar uh... Uh -huh. Oeh, ik weet eigenlijk verder niets. Dus... Ja. Ken je programma Rauwfase? De?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 Oké, okay, dankjewel. Hé, dank. Sorry, kent u het programma Rauwfase? Nee. Nou, het is waarom niet? Is dat een TV-programma? Nee, radio, woensdagavond. Ik luister nooit naar de radio. Waarom Zo. niet? Ik heb al veel om één aan staan. Ah ja. Het is sport. Sport. Studio Sport. En dat is het enige wat u interesseert, sport? Ja, mij wel. Ah, ja, juist. Nou ja, goed. In ieder geval bedankt.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 Schat van mijn haar. Schat van mijn haar. Kom dichterbij. Schat van mijn haar. Jij bent van mij. Ik wil met je praten. Schat. Schat van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 Look there. Het is uh, nog steeds rouwfase. is dit voor muziek? Nou, ik uh, heb net gehoord dat dit cold sizzle is. Ja, jij, het is jouw werk eigenlijk om dit af te komen. Ja, maar anders en heb ik, ik altijd die handige ouder. platenhoesjes om te kijken wat voor groep dit is. Die zijn er nou niet meer. Van muziek weet ik zoals bekend helemaal niets. Maar die platenhoes, daar kan ik altijd aan aflezen. Ik kan trouwens ook wel eventjes vertellen wat er hier inmiddels aan de hand is. Ik heb al geprobeerd een beetje contact te maken met de bezetters. Maar dat staat tot nu toe op een muur van stilzwijgen. Klopt. Ik heb gevatte opmerkingen geprobeerd te maken over het uh, nee, t-shirtje van hoor. een muziekblaadje. Dat even ah, maar, niets, ah, niets, niets, ah, niets. niets, ah. niets. Nee, Helemaal niets. niets. Nee, ik vind niet. trouwens dat de NOS-bewakingsdienst op het ogenblik wel, wel erg in gebreken blijft. Hè. Ja, weet jij... Dat dus vind je ik wel... Die zijn al jij... gezegd We gaan naar de bakken, wordt er <coughs> eigenlijk geroepen. Gaan trouwens, gaan op onvoorspelbare momenten wordt de microfoon dichtgetrokken. Ja, nou, uh, moet je luisteren. Het is zo dat... Uh, wij hier eigenlijk niet anders kunnen dan bevelen opvolgen en aanwijzingen. Het laatste bevel leiden, we gaan naar de bakken. Ja, we hebben ruimfase naar Ruimvazen luister komt eigenlijk uh, omdat ik elke woensdagavond een uh, hele moeilijke cursus geef in Amsterdam. Filosofie voor beginners. En daar moet ik om acht uur zijn. En dan rij ik om zeven uur het weg. En ja, ik uh, ken Hans natuurlijk als collega erg goed en dan. Uh, Luister ik er altijd eerst naar het eerste gedeelte van de Rouwfase. En als ik dan om acht uur al ik maar binnenrij, iets voor achter, dan vind ik altijd jammer dat ik die andere twee uren niet uh, kan luisteren. Want het is wel een programma wat, uh, wat een beetje aan het hart ligt. Uh, juist misschien omdat je de mensen kent. En uh, ja, ik vind het erg jammer eigenlijk dat, uh, dat de Rouwfase weggaat. Misschien wel niet zo jammer als de luisteraars, want ja, die zullen Hans waarschijnlijk wel, uh, wel missen terwijl ik hem als collega. Tegenkom, samen ook met de andere mensen van het programma. in de kantine of waar dan ook. En uh, ik weet dat Hans ook weer hele andere programma's gaat doen. en dat contact tussen Hans en mij zal wat dat betreft helemaal niet verdwijnen. Ik heb me altijd wat verwonderd over de titel van de Rouwfase. He, als je zegt uh, dat is een leuke titel, dan zeg ik volmondig ja. Maar ik heb er toch wel wat bij zitten filosoferen. Dat ik zeg maar ja, ik heb laatst bij mijn zuster heb ik, uh, heb ik, uh, heb ik behangen. en op de kamer van de kinderen moet er een Rauwfase hangen. En als je dan zegt, ja, dat is een behang waar je alle kanten mee uit kan, dan is dat waar. Je kunt er overheen schilderen, je hoeft niet op patroon te behangen. Je kunt er inderdaad alle kanten mee uit. En ik weet dat Hans ook een programmamaker is waar je alle kanten mee uit kan. Ook de goede kant en ook de wat, wat, wat andere kant. Nou, Maar als ik zeg rouwfase, dan denk ik dat dat programma eigenlijk maar één kant uit kan. Dit was, uh, begrijp ik nu, Ambro Bakker. En Ambro Bakker is hoofdgodsdienst KRO Radio. Niet de eerste, de beste zou ik zeggen. Dat lijkt wel een bidtreintje. Uh, ja, oh. ja, jij komt er nog tegen, de luisteraars niet. Uh, ik heb ook uh, begrepen dat er toestemming is gegeven nu door de bezetters... om een werkstukje van jou te draaien, hoe ze daar nou aangekomen zijn. Dat weet ik ook niet. Oh. Uh, heb je enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik ben bang dat mijn toestemming er niet voor nodig is. Nee, nee. Is wij, wij geven... Wij nee, precies. Smijgen, Wijnands. Oh, nou, je hoort het. Uh, ja. Ze willen je <laughs> terug, Ik ben die 1 op 10, ik ben een nummer in de rij. Ik ben die 1 op 10, ik tel officieel niet mee. Niemand die kent mij, maar toch ben ik wijn. Statistisch geheugen van een wereld die vergeet. Mijn armen hangen werkeloos, in de lange rij sta ik. Mijn ogen perspectiefloos met mijn derde-rangs blik. Ik ben de schooier op de hoek, geeft niemand me wat geld. Ik ben het kind dat nooit iets leert, omdat niemand iets vertelt. Ik ben het slachtoffer, de dader, het wapen in de hand. Ik ben de zielige bejaarde, die gezond ligt aan de kant. Ik ben de hardwerkende zakenman, met hartkwaal en maagsweer. Ik ben de zoveelste zelfmoordenaar. Ik vind nergens meer werk. Ik ben de derde wereldmoeder, gevlucht en zonder thuis. Ik ben de huisvrouw aan de Valium, gevangen in haar huis. Ik ben het kankerend lichaam, waarvan niemand iets wil horen...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 Het bandje wat uh, opgenomen is in gelukkige tijden, precies ze zijn vanmorgen. morgen. Ik hoop trouwens dat we straks nog even naar de wc mogen, want dat is oh, okay. afschuwelijk. Oh, nee, nee, nee, ik bedenk het wel. Oh, er wordt niet naar de wc gegaan, hoor ik Nou, Dan maar in de prullenbak. Uh, Hans. Ja, het ziet er ik, toch allemaal erg uh, grimmig uit op het Ja, ja ik, moet, ik moet wel zeggen, we kunnen van de nood een deugd maken, want ik realiseer me ineens dat we de eerste live gijzeling op Hilversum 3 ...in Nederland zijn. Ja, ja, ja. Dat is nog nooit vertoond. En ik heb ook ja! geen idee hoe lang je dat gaat duren. Nou ja, misschien... ...misschien dat de rest van de programmering uh, ...vanavond en vannacht vervalt... ...en dat we gewoon... Uh, ja, ...ik weet niet, moeten we niet onderhand gaan... ...onderhandelen over voedselpakketten of zoiets? Nou, ik denk dat dat nog wat vroeg is. wel. Uh, slaapzakken of, of, of... ...ik bedoel, het is toch... ...ik... ik Maak een wij uit. Is het duidelijk? Jij hebt het dat oh. je de vraag. Wij nog antwoord op de vragen die wij stellen Klaar. Oh, ik krijg hier net een paar opdrachten door. Ja. Dus. Wat ik me wel afvraag, dat is uh, of ja. de nieuwsdienst, Radio Nieuwsdienst, die in hetzelfde uh, gebouw, weliswaar helemaal aan de andere kant in een heel andere vleugel zit. Of dat gewoon door kan gaan. Ik weet het niet. Dat gaat door, hoor ik. Dat gaat door. zit daar Jos van Ginkel. Ik ben benieuwd wat Jos van Ginkel. Ik krijg wel nu door dat de bewaking ook overmeesterd is. K-R-O, K-R-O-K, R-O-K-R-O-K, R-O-K-R-O, K-R-O, o k r Goedenavond, dit is de laatste uitzending van Rauwvazer. Spreekt en, u maar. En de laatste plaat die moest letterlijk genomen worden. Ja. Don't ask questions. Nee, ja, jou wordt niks gevraagd, geloof ik. En mij ook niet. Maar er is iemand, er is iemand aan de telefoon. Wie spreekt hij? Hallo. Ja, hallo. Ja, met wie spreek ik? Ja, ik spreek met Hengs Vortboel. Henk, je spreekt met Jan Ruis. Ja. Je wou iets vertellen. Ja, ik wil iets vertellen. ja. Ik vind dat de rouwfase moet blijven. Ja, toch yeah. ook wel. Ja, er zijn wel meer mensen die dat vinden. Ja, dat dat hebben, we hebben we hier in de. Nee, Ik gehoord over de radio. En daarom heb ik al gebeld. Ik heb er al heel wat moeite voor om telefoon op te pakken te kunnen krijgen. Heb je een radio aanstaan? Ja. Kun je hem iets zachter doen, want dat gaat zo piepen. Oh, dan moet Wacht, wacht, of even. helemaal uit even. Nou, dat is niet ja, de enige technische ja, ja, ja, ja, misstap vanavond, hoor. Dus maak je nee, geen zorgen. Nee, nou en ik wilde zeggen dat uh, de Fase een heel goed programma is, omdat het ja. heel erg kritisch is. Ja, je ziet wat er van komt. Je ziet wat er van komt. Nou, ik vind het zelf een hele goede dingen. Ja, ja maar... alleen het feit dat, dat het nu stopgezet wordt. Ja, kijk. Ja. Ik vraag me af hoe dat komt. Ja, uh, Hans, hoe komt dat? Nou, ik... Dat heb ik straks al een keer geprobeerd uit te leggen. Ja, ja maar, maar er worden al, al van dit soort initiatieven worden in de kiem gesmoord of stopgezet. Ja. En daarom vind ik het uh, slecht dat zoiets ook weer stopgezet wordt. Ga jij ook een uh, actie uh, organiseren? Nou, ik zou, het, ik zou het wel willen doen. Ja, maar. Maar ik, maar, uh, ik ben zelf al uh, met een hele hoop andere acties bezig. Oh, je agenda is vol. Nou, mijn agenda is vol, ja. Ik... Dodewaard is belangrijker dan rouwfase? Dat wil ik niet zeggen. Dat wil oh. ik niet zeggen, maar... Rouwfase is maar... net ik zo wel. belangrijk als dodewaard? Ja, nou, in zekere zin wel. Dodewaard moet dicht, rouwfase moet blijven. Ja. <laughs> zo, nou. Dan weten we dat ook alweer. Hey, um, ja, ik vind het prima dat je belt, maar je moet eens weten hoe wij hier zitten. Er zitten hier een aantal mensen met knuppeltjes en andere dingen achter ons. Ja, ik heb ook... Uh, ik heb ook net een briefje gekregen waaruit blijkt dat de nieuwsdienst ja. ook onder dwang gelezen is. Joost van Ginkels las dat met het zweet op zijn voorhoofd en een pistool ja, tegen zijn ben je dat? Maar het was niet te horen. Nee, ja, goed. Dat, dat is is een zelfbeheersing van. heeft die man. Ja. Maar... maar het is inmiddels toch iets... iets uh, straks voelde ik me helemaal uh, spiernaakt. Want toen zat ik hier zonder koptelefoon. Hoor je heel, iets heel vaags uit een onderhandelingen hebben we dat losgekregen. Ja, maar het is natuurlijk zo dat ja. toch uh, de belangen waar je voor opkomt... Uh, dat die uh, met allerlei machtsmiddelen onderdrukt worden. Ja. Hé, hey, bedankt voor je reactie. Er hangen ja? nog meer mensen aan de telefoon. Hoe dat allemaal kan, weet ik niet. Maar uh, tot ziens. Um, er is nog iemand aan de telefoon. Oh, Wacht even, ik krijg weer allerlei andere seintjes. Um, iets wat er gebeurd is bij het opstuiten van Rauwfazer. Voordat Rauwfazer bestond was er een ander programma, dat heette God en Watergruwel. Dat werd door dezelfde mensen gemaakt, is alleen met titel en tijd naar een andere plaats verhuisd, naar de woensdagavond. In die laatste uitzending van God en Watergruwel hebben we een experiment uitgehaald. Toen hebben we een... Paragnost erbij gehaald En die paragnost die heeft voorspeld Aan iedere medewerker Wat er met hem zou gaan gebeuren Die band hebben we nog 2,5 jaar geleden Tweeënhalf jaar geleden En Hans ik zou zeggen Als jij nou eens heel goed luister, wat luistert Wat die man toen al voorspelde Maar wat, wat staat mij nu te wachten Nou u hebt dus uh... Dit was uw datum hè? Ja U wel een beetje verveelde datum Hmm. Kijk, ik heb dus een beroepsscherm wat ik dus met u bespreek, van mijn kant komt er niemand achter. Hè? Ik zie niet veel vrouwen achter u. Oh. Nou, één is genoeg, denk ik. Ja, dat wil zeggen, je kunt dus bemind worden door vrouwen, Maar achter u zie ik dus maar één vrouw. Die dus op u ingesteld is. U krijgt dus een aardige goede toekomst, die het buitengewoon... De ziektelijn bij u, die ligt uh, een beetje twijfelachtig. Dus ik moet oppassen? Ja, u moet dus uh, goed eten en drinken. Roken heb ik net gezien, dat doet u wel. U moet ook alcohol gebruiken. Moet ik alcohol gebruiken? Ja, zeker, gebruiken? want roken vernoot de bloedvaten. En alcohol, de jongen hier heeft, daar zit gerst in. En dat rekt de bloedvaten uit. Dus ik moet roken en drinken tegelijk? Ja, dat wil niet zeggen dat u hijzen uh, moet. Nee, wel. nee. Nou, een nou, ik drink dan per dag altijd twee borreltjes. Ja, ja. En dat vermeng ik dan met Coca-Cola of iets anders. Mm -hmm. ja. Daarbij moet u veel vitamine hebben nodig. He. moet mm -hmm. uw borstkast is te plat. Ja. En u moet ook aan sport doen. Bij ja. gezondheid word ik 16 april aanstaande en 72. Ik doe dus veel aan indoor-training. Ja. Dat is goed. Ademhalingsoefeningen, Vooral smogens als u wakker wordt. He. Maar dit, uh, ja. Uh, ik ga nu uh, binnenkort met een heel andere uh, programma's beginnen. Hè? Ja. Dit programma, Gordon Watergul, dat verdwijnt, dat, uh, zoals u weet. Hè? Ja. Maar u, u, u verdwijnt iets? helemaal. Ik verdwijn helemaal. Ja, nou, u gaat hier ook weer helemaal weg. Hè. Oh. U komt op een heel andere trein. Oh. Terwijl de police bezig is. Oh, komen hier allerlei mensen binnen. Meneer Weidans, meneer alsjeblieft. Oh, die slaan helemaal elkaar. Dat zijn... Oh. Er, is, er is ook telefoon, maar er gebeurt hier van alles. Er is iemand aan de telefoon. Wie? Hallo? De Cornelis 1820 in de auto. Hallo, de Cornelis 1820 in de auto. Meld het eens. De ja. En ik vind het een streek dat ze het opheffen. Ja, dat vinden hier meer mensen, want wij staan omringd door uh, bezitters die de studio bezet hebben. Uh, ja, ik vind het op zich niet zo erg, want misschien is er een kans dat het doorgaat met dit soort acties. Maar aan de andere kant, uh, aan dat besluit valt blijkbaar toch niet zo te tornen. Heb... Wat denk je dat er zou moeten gebeuren om zo'n programma te laten bestaan? Door te nou, laten ik, gaan? Uh, dat er al ontzettend veel waardevols naar de, naar de hel is uh, en dat uh, juist dit soort jeugdprogramma's zeer stimulerend werken op de mensen die, uh, die er uh, erg trouw naar luisteren. Ik kom op voor mezelf in mijn eentje. Ik vind het ontzettend goed en ik, uh, ik, vind, het, uh, ik vind het niks als het weggaat. Ik, ik ben het daar helemaal niet mee eens. En uh, Ik zit erg veel in de auto en ik hoor erg veel op programma's aan. Er zijn er een heleboel slechte, maar er zijn ook wel een paar goede en tot de beste behoorbehaalfase. En ik... Ik, uh, ik kan wel janken als dat ophoudt. Ja, nou, het stimuleerde... ik eigenlijk ook aan een heleboel mensen, maar wat ik... stimuleert in ieder geval ook dat actievoeren uh, heb ik ja. inmiddels door. Maar uh, wat ik me afvraag, hoe komt het dat je een mobiele telefoon in je auto hebt? Oh, is dat, dat niet duur? Uh, dat hoort bij mijn werk over. Wat doe je over? Schijnt nou, ik, uh, ik vertegenwoordig uh, een, een firma. Ik, uh, dat kan ik nou niet verder uh, uitweiden, maar dat is hm. verder niet belangrijk. Zie je nee. Nee, dat is op zich ook niet zo belangrijk. Maar ik vroeg me even af. Het is nogal duur, hè? Zoek je het midden mobiele phone. En die spreekt tot de bezetters van rouwfase. Ik moet zeggen, jongens, hou vol. Ik vind alleen één ding, laat die mensen wel even naar de wc gaan. Maar wat jullie doen is hartstikke goed. Hou vol tot het Pitterrein. eind. Ik hem even aankondigen, afkondigen deze plaat. Ja, trouwens, ja, als je weet je wat het was. was. Dit was Creedence Clearwater Revival met een prachtige plaat. Run through the jungle. Uh, er, is, er is een post iemand van de KRO binnengekomen. Jij bent ook onder begeleiding. Hier. Ja, uh, meneer Wijnands, uh, ik, ik vind dit dus niet leuk. Ik... Ik, ik, vind dit, ik vind dit niet leuk. Uh, ik bedoel, ik, ik kom hier alleen maar om, om mijn werk te doen om half zes. En ik word van alle kanten vastgegrepen en uh, gemapt en weet ik wat. Doe en gewoon ik je werk nu. En ik wil onderweg staan naar huis. Uh, Oké, okay. nee, ja. okay. uh, uh, meneer Wijns we hebben mee. wat post voor u binnengekregen. Uh, van Hoofd zit hier. Hubert, ook niet meer. Stocking, we niet ook lang. niet meer. Wijnands. Nou, Hans. Ik heb trouwens begrepen dat Frits Pits uh, het pand heeft mogen verlaten. Als hij er morgen nog in komt, is dus de vraag. Ja, uh, of wij eruit komen, dat is een veel grotere vraag. Nou, dan draaien wij morgen de avondspits, toch? Z ja, dat zou wel leuk zijn. Een heel Zal pak brieven he wat ik daarmee moet, behalve lezen, maar dat is voor nou, Radio Nog. Kijk eens wat erbij zit, misschien is het toch wel aardig, hoor. zit erbij? Ik denk dat het allemaal fanmail is, hoor. Toch, Lees eens voor. Uh, voor meer informatie, bel, judi <laughs> bel Judith. Ja, maar wat staat erboven? Uh, de stem des volks spreekt... Het beste radioprogramma van Nederland moet blijven. Dat zal ongetwijfeld, dat zal ongetwijfeld zijn. de actiegroep uh, PopdonderPlus Plus moet blijven zijn. Luister altijd graag op woensdagavond naar Rauwfase. Overigens verkeerd geschreven. Ik heb in al die 2,5 jaar nog nooit een brief gehad waarin het uh, goed geschreven was. Maar dat ja, als het maar tussenuit... goed uitgesproken wordt, denk ik dan maar. Want het is tenslotte radio en geen krant. We <tus> vinden het een goed programma. Het zou jammer zijn als dat weg moet. Het moet dus inderdaad weg. dus ja. daarom zeg ik ook Rauwfase moet blijven met een streepje onder de moed. Nou, en zo gaat dat door. Ja, ja. Wat, wat moet ik daarmee? Nou, uh, misschien dat er iemand dat uh, via de telefoon toe wil lichten, want er is weer iemand aan de telefoon, begrijp ik. Wie? Ja. Met wie spreek ja. ik? Uh, Bert uit Emmerweer. Bert uit Emmerweer, hoeveel man hebben jullie nu bij elkaar? Eh. Uh, nou, het ziet anders. Uh, wat ik dan? Ik zit hier alleen. Jij zit er nu alleen. Ja, maar het lijkt me wel uh, geschikt, dit uh, ding. <coughs> ik heb in de loop der jaren alle telefoonnummers van jullie opgeschreven. Ja. Er is ook van de KRO. Ja. En uh, als jullie dus niet van plan zijn jullie plannen te wijzigen... Ik ja, ze nu allemaal bekendmaken. Als de KRO uh, dus niet een, een of andere toezegging doet in de richting van het blijven van rouwfase... Ja. Ga jij nu de telefoonnummers bekendmaken? Ja, dat zijn 035, het kindgetal dus. Oh, jee. 11803. Eerste, tweede, 333111, 111, het bekende. Dat Dan komt 4, 5, 7, 5, 1. 4, 5, 7, 5, 1. Dan komt 4, 4, 9, 1, 9, 4. Dan komt 1, 2, 1, 8, 1. Daarna 3, 9, 2, 1, 1. Daarna 4, 7, 3, 8, 1. Daarna 4, 1, 2, 4, 9. Daarna 4, 4, 6, 2, 1. En daarna 4839C en dan heb ik er nog een. Echt Even kijken. Hé, hey Bart? Ja? Welk nummer heb je nu gedraaid om in de uitzending te kunnen komen? Uh, oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet je het zelf wel. Nee, en dan heb je nog 47598. Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En ik weet nog precies wanneer ik deze plaat voor het eerst gehoord heb. Het was op de splitsing van Cheltenham naar Londen. En mijn transistorradiootje stond op de rugzak. En uh, Radio Londen was dat. Die zond dat uit. Fantastisch. Ja, die waren ook goed bij de tijd. Ja, uh, maar goed, die uh, brievenhands die net binnen zijn gebracht, daar zitten toch wel een paar ontroerende bij. Ik heb de opdracht gekregen om jou er een paar voor te laten lezen. Ja. Zit ik laatst naar Rauwfase te luisteren, hoor ik opeens een stem? Van de hypergonde op de achtergrond van het ritme van de klok. Tik-tak, tik-tak, tik-tak enzovoort. En terwijl hij zijn zwarthalligheid weer de eter inbazuinde... bedacht ik me opeens dat hij eens een van pak zou moeten kopen. Dan zou zijn leven er een stuk rooskleuriger uitzien. Ik begrijp het niet helemaal goed wat Karin schrijft, maar. Nou, het is misschien wel wat klaarder. Ja, Voor de mensen die net al die telefoonnummers hebben opgeschreven... dat hoeft even niet, want er is nu een echt telefoonnummer. Het enige echte telefoonnummer. 035 47381. 47381. 4, al die andere telefoonnummers moet je even doorstrepen... want daar worden andere mensen helemaal gek van. Over gek geworden gesproken. Zijn jullie helemaal gek geworden? Jullie gaan het beste programma van de week toch niet opdoeken? Nou ja, en dat gaat zo verder... Goede platen, wekelijkse bijdrage, kunstombudsman. Het zou het absolute dieptepunt in de historie van de KRO zijn. 035 47381. 035 47381. 035 47381. Dat is dus het, nu is het nummer anders. wat je moet gaan draaien. Al die andere nummers werken niet meer, geloof ik. De technicus In geval... is inmiddels trouwens ook vervangen door een van de gemaskerden. Die heeft een korte instructie gehad. Dus oh. vanaf nu zal het technisch wel helemaal een puinhoop worden. Nou ja, dat moeten we maar afdachten. Ik weet niet waar Jan Stelling weggebleven is. Nee, nou, geboeid afgevoerd, denk ik. Uh, er is nu ook een andere band opgezet. En dat is een band van de actievoerders. En die zal er nu uit moeten, denk ik. Uh, ken je het programma Rauwfase? Uiteraard. Dat is uh, de enige manier om de uh, eten binnen te krijgen. Want... Ja, ze, ze, ze zal ons van twee jaar rustig houden. Voilà. kijk uit. En uh, heb je ook gehoord dat het weggaat? Huh? Heb je gehoord dat het weggaat? Dat zou een jammer zijn. Ja, ja, nou, dat dat, ja, dat is zo. Dat gaat gebeuren. 30 september. Uh, vind jij dat Rauwvazen moet blijven? Uiteraard, natuurlijk. Uh. Jullie geen inspraak dan, daarop? Huh? Nee. Geen inspraak? Blijkbaar niet, nee. Om onze actie voldoende motivatie en steun bij te zetten... hebben wij van de actiegroep Rauwvazen moet blijven... het onafhankelijk enquêtebureau Klagendijk de opdracht gegeven... om een onderzoek in te stellen naar de mening van het Nederlandse luistervolk over het verdwijnen van het programma Rauwfase. Als uitslag kwam uit de bus... dat 47% van het Nederlandse luistervolk wel naar Rauwfase luistert... terwijl 43% dat niet doet en 10% geen mening heeft. Van deze 47% blijkt 15% te bestaan uit schoolgaande jeugd... 22% uit werkende jeugd, 60% uit werkeloze jongeren... en 3% had geen mening. Ook van deze 47% blijkt 12,3% het programma goed te vinden, 24,6% het programma ontzettend goed te vinden... terwijl 53,1% het programma te gek vindt en 0,9% geen mening had. Van dezezelfde 47% blijkt 99,2% een zeer opvallend percentage het vreselijk jammer te vinden dat het programma verdwijnt en 0,8% had geen mening. 48,3% ondertussen vindt dat het programma moet blijven. 13,5% vindt dat het programma mag blijven. En 23,6% had geen mening. Dus mensen, wat doen we toch allemaal moeilijk? Is het nou Echt? nog niet duidelijk in de stoffige hersenen van de programmamakers... dat rouwfase gewoon moet blijven? Een groot aantal adhesiebetuigingen bereikte onze actiegroep. Graag laten we een aantal horen. Zoals de voltallige bevolking van Kindertehuis Veenhuizen... Dat vond dat... Rauwvaartsen moet blijven. En de ambassadeur van Curaçao die zei... Rauwvaartsen moet blijven. Terwijl een toevallige pasant de historische woorden sprak... Rauwvaartsen moet blijven. De telefonische steunbetuigingen zijn ook niet van de lucht. Zoals iemand die zei... Is het is een van de weinige leuke programma's nog avonds. Zelfs het katholiek vrouwengilde liet zich niet onbetuigd. Mevrouw Jansen van Blaar van het Katholieke Vrouwenschilder uit, uh, uit de Noordoostpolder. Dag mevrouw Jansen van Blaar. Ik wil mijn steun betuigen. Ja. Ik vind het heel erg dat uh, het weggaat. Ja. Want ik vind het het enige opvoedkundige programma voor jongeren. We hebben het in de vergadering besproken en. Nou, we zijn verbijsterd dat het weggaat. Ja, ja ik kan het me voorstellen. Denkt u zelf nog. Maar is er geen mogelijkheid dat het nog kan blijven? Talk to je later. Het wordt een programma met een dubbel presentatie. Ja, maar wel nooit gedwongen, hoewel ik zo wel mijn twijfels krijg, want iedere keer als ik iets wil zeggen, dan uh, drukt die uh, gemaskerde technicus. Mijn microfoon dicht en die van jou blijft voortdurend openstaan. Ja, nou, dat, dat, geeft dat kunnen we voorkomen vragen. door uh, jou zo weinig mogelijk te laten zeggen, behalve als er wat aan de hand is. Net als uh, het katholieke vrouwengilde net meldde dat het Rauwvazer een van de beste programma's was, is daarmee onder dames ook de brede maatschappelijke discussie over RMB, rauwfase moet blijven, opgestart. Aan de telefoon heb ik nog een dame. Ja, hallo, ik spreekt met Marga. Dag Marga. Ja. Uh, jij... Wil, jij wilt iets uh, belangrijks vertellen, heb ik het idee. Ja, ik, uh, ik vraag me af waarom bepaalde mensen jou proberen te dwingen om dit programma door te zetten. Ja, mij niet. Hey! Oh. Hey! Hey! Hey! Nee, ik ben het slachtoffer vanavond. Uh, ja, ik ook. Maar Hans is voornamelijk het slachtoffer. Je praat nu met Jan Ruijs. Maar Hans mag uh, heel weinig zeggen, anders gaat zijn microfoon dicht. Dat is heel vervelend. Uh, misschien dat ik uh, als tussenpersoon kan fungeren. Jij vraagt je af waarom uh, Hans... ...het recht ontzegd wordt om daarmee te stoppen. Begrijp ik dat goed? Ja, want hij had er gewoon geen zin meer mee in. Ja. En dan gaan uh, ja, een, een minderheidsgroep eigenlijk, het zijn er dan wel 500.000 zeggen ze... Ja. ...die gaan zeggen van nou je moet dit werk blijven doen, nou dat lijkt toch nergens naar. Nee, maar hij kan wel om half vier beginnen. Maar moet je luisteren, hè? Uh, denk je niet dat het uh, voor die mensen heel belangrijk is... ...dat het een van de weinige dingen is waar ze hun houvast in vinden... Ja, maar ik dacht dat er toch een ander programma voor in de plaats kwam. Ja, maar kijk, ja. dat is hetzelfde als met regeringen, denk ik, hè? Ja. Je wilt uh, de regering waar je het mee eens bent, wil je graag houden. Er zijn altijd mensen die het er niet mee eens zijn. <coughs> Overigens is dit de eerste reactie waar ik het uh, wel mee eens kan zijn. Je vindt dat ik uh, die keuze zelf maar moet maken. Nou, die, hey, hey, dat vind hey, ik hey. ook. Uh, er zijn nog steeds 500.000 mensen die het daar niet mee eens zijn. En Precies. we gaan we dicht, geloof ik. Okay. We, hebben, we hebben niets... Dag, maar Daar, Doei.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 ook dat jij ze fijn zult blijven vinden, dat je niet afknapt op de heen of andere dag. Het heeft geen zin om langer hier te blijven. Ik ga naar buiten en we wandelen in de zon. Misschien staat hier en daar nog wel een bankje. En dan denk ik daar nog even terug aan hoe het begon. Ik heb genoeg van al je tolle puien. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het wordt mij te veel.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 ik heb genoeg van jou. Jij bleef me toch niet raar. Het is duidelijk dat uh, die mensen hun eigen platen hebben meegebracht. Precies. En ja. ja, dat ze er niet zo zuinig op zijn. Ja. Uh, afgezien daarvan Hans, ik krijg de opdracht om weer een telefoontje aan te nemen. Wie is er aan de telefoon? Ik spreek met uh, André Pekel uit Amsterdam. Ik wil eventjes een algemene mening geven over de actie voor actievoer. Ja, en dat is? Nou, ik ken jullie programma niet zodanig dat ik kan, kan uh, zeggen van dat het moet blijven, ja of nee. Jij bent er eigenlijk vanavond toevallig ingevallen? Nou, ik luisterde toevallig vanavond in de auto naar de radio. En toen hoorde ik dat jullie dus uh, de studio dus bezitten. Dus het moet blijven luisteren. Ja. Maar in ieder geval, uh, of het programma nou moet blijven, ja of nee, wat willen deze acties op deze manier bereiken? Dat het blijft! Dat het blijft. Als nee, dat dat niet moet blijven, blijven. Dan moeten ze praten met elkaar, oh, dan moeten ze jullie verder die vrijheid niet ontvangen. Als wij als, als iedereen, zo'n als als de, die actie gaat de ja. Wat blijven we dan in godsnaam? Het is als een rotzooi in deze wereld, als de jonge mensen op deze manier voor zo'n klein iets. Actie gaan voeren. Waar blijven we in Godsnaam? Yes. Dan kan iedereen alles wel gaan bezetten en mannetjes met knuppeltjes neerzetten. Ja. Ik vind dat je gewoon op een normale manier moet praten. Ze hebben, ze hebben enquêtes gehouden. Ze hebben mensen genoeg achter hun staan. Ze moeten met elkaar ook gaan praten, maar niet jouw de vrijheid benemen en die andere man niet er is. Dat vind ik belachelijk. Maar heb jij het idee dat, dat dat zou helpen om met elkaar ook te gaan praten? Nou het, het moet je horen. Nu, nu werk je de mensen tegen je. Ja. Ik denk dat die mensen zelf een beetje op sensatie uit zijn. Want ze komen nu natuurlijk wel mee in de publiciteit. Dat is een feit. Maar het is geen normale manier van actie voeren. Nee, dat ben ik volkomen met je wat, eens. Wat is hey, fijn als geen Dat is Roxy Music. Trash. Maar de is wil me niet. Ah, ja. Trash van Roxy Music. Veld. Um, komt. Gelukkig. Als gaat door! Rauwfase gaat door! Ja. Rauwfase gaat door! Dat hoor ik hier. Gelukkig is het uh, gelukt om contact te leggen met de buitenwereld. Er is contact geweest met het KRO-bestuur. Um, ik heb begrepen dat er een verklaring afgelegd gaat worden door de heer Smits, voorzitter van de KRO. Het KRO-bestuur in spoedvergadering bijeen 1 betreurt de gang van zaken zoals die hedenavond in het programma Rauwfaser op de zender Hilversum 3 te horen is. Hoewel er in alle daartoe bevoegde organen van de omroep KRO een volstrekt legitieme beslissing is genomen... die geleid heeft tot het opheffen van het programma Rauwvazer... menen wij als KRO-bestuur dat er ook enige mate van begrip opgebracht... kan worden voor de actievoerders. De bij deze actie gebruikte middelen wijzen wij echter volstrekt af. Echter anderszins mogen wij ook niet uit het oog verliezen... dat ...de hand in eigen boezem gestoken dient te worden. Te zeer heeft de KRO onderschat... ...dat een programma als rouwfazer voor vele luisteraars... ...meer is geweest dan slechts een radio-uitzending. Mede dit gegeven in overweging nemende... ...in spoedvergadering bijeen heeft het KRO-bestuur besloten dat... Indien de actievoerders zich tot nader overleg bereid verklaren... en de teleurgestelde luisteraars hun teleurstelling omzetten in een KRO-leedmaatschap... en voorts indien er voor tien uur hedenavond een ledenwinst van minimaal 250 leden geboekt wordt... indien dus aan bovengenoemde voorwaarden tegemoet gekomen wordt het KRO-bestuur... Vooralsnog afziet van het inroepen van bijstand van de mobiele eenheid. En bovendien een hernieuwde discussie binnen het bedrijf opgestart zal worden om rauwfazer voor het Nederlandse luisterpubliek te behouden. Al dus in spoedvergadering bij een bes werd besloten door het benodigde quorum van het KRO-bestuur. Ik heb begrepen dat uh, uh, inmiddels uh, mijn platenkoffertje ontdekt is, want ja. dit singeltje, dat... Uh, Stond vanavond ik, op het programma? Ik, wat was ja, het? Ja, dat zit in mijn koffertje, dat is de police, het eerste singeltje wat ze ooit maakten, out. Ja. Overigens, ja. ja. overigens vind ik dat uh, de actievoerders uh, nauwelijks begrepen hebben waar we 2,5 jaar, jaar lang mee bezig geweest zijn. Misschien Namelijk het wel heel goed pogingen krijgen. doen om de mensen bij te brengen dat niks helemaal waar is en dat alles relatief is Ook zo'n programmaatje bij op Hilversum 3. Dus. Dat zal, geen kritiek. Dat zal misschien wel zo zijn, maar inmiddels hangt er toch weer iemand aan de telefoon. En wie is dat? Ja hallo, met Hugo Miedema uit Emmen. Dag Hugo. Dag uh, Ja, dit is Jan Ruijs waar je oh. nu mee spreekt. Dag Jan Ruijs, hallo. Hans is weer even uitgeschakeld. Is hij weer even uitgeschakeld? Ja. Nou, hoor. ik wou dus even vertellen ja. dat ik heel erg blij ben dat het programma weggaat. Oh, hey, hey, hey. Zo, en Lidl? vertel eens waarom. Nou, jullie hebben in de afgelopen 2,5 jaar nogal als uh, maatschappij kritisch geluiden gehad. Ja. A la antimilitarisme en zo. Het gevolg is geweest dat ik uh, dienst ben gaan weigeren. Hey. En nou zit ik dus uh, tot over mijn oren in de problemen. Ja. ja, maar dat heb je toch zelf gedaan? Ja, dankzij jullie. Dankzij, dankzij ons. Ja. Maar nu, in wat voor problemen zit je dan? Nou, ik moet dus binnenkort voor die commissie komen. Hè? Ja. Je weet wel. En um, ja, dan ben ik bang dat ik dus alsnog in dienst moet. Nou, ik denk dat met uh, een beetje steun van het adressenbestand wat Rauvaars toch ook heeft opgebouwd, ja. je waarschijnlijk wel wat uh, bijstand zou kunnen krijgen hier en daar. Het ligt ook een beetje aan de argumenten die je hebt, hè? Ja. ja het ja, maar is dat voldoende reden om te zeggen dat Rauwfazer moet verdwijnen? Ja, jullie uh, zijn bezig met een amargistische maatschappij op nou, Dat kan natuurlijk niet. Ja, dat krijgen, we, dat krijgen we nu zelf ook volop op ons brood. Ja, en, ja. ja, ja nou dat uh, weet je het hè, wat er allemaal gaande is. Ja, maar jouw problemen, jouw problemen zijn nog maar de klein vergeleken met Ab. ons op dit moment. Weg die man! <lacht> weg die man! Uh, ja, ja. Ik moet je neerleggen, het weg, spijt me! Weg die man, ruis! One of these nights werd het programma Rauwfase overgenomen door een actiegroep. En hoe het bij de nieuwsdienst staat, geen idee. Jos, sterkte. de dringende brief aan Rauwvase gestuurd, waarom? Nou, uh, ik had gehoord dat uh, de in Rauwvase dat het programma wegging, Nou, daar was ik gewoon uh, kapot van, en uh, ik vond het ook uh, hartstikke rot voor Hans, want die moet daar gewoon ook uh, kapot van zijn, ik, ik weet niet wie dat heeft besloten, maar ik dacht, nou, uh, ik ga hem gewoon helpen, ik, ik leg me er niet bij neer, want Hans moet natuurlijk zeggen dat hij eh, eigenlijk van het programma genoeg had, dat is altijd zo, maar ik weet gewoon dat het niet zo is. Hij was net zo verslaafd volgens mij aan rouwvazer als ik. En eh, ik dacht nou, ik ben een trouwe luisteraar en ik ga hem gewoon helpen. Ik moet gewoon terugkomen. Hoe wou je hem dan helpen? Nou, ik ga actie voeren. Hoe dan? Geen hongerstaking of zo? Nou, ik heb heel veel over hongerstaking gehoord, ook in rouwfase. En uh, ik dacht, nou, dat helpt toch niet meer. Maar ik heb wat anders bedacht. Want ik vind, uh, nou, Hans, uh, Hans en ik uh, en meer mensen misschien die altijd luisteren, die worden gewoon verminkt. En uh, dat wordt zomaar opgehouden, rouwfase. Wie, wie beslist dat? Waarom, uh, waarom hebben luisteraars er niks over te zeggen? Hey, ik heb bijna elke week opgebeld. Ik heb bijna elke week geluisterd. En dan zomaar opeens weg. Nou, dat, dat pik ik gewoon niet. Je bent echt wel even klaar geloof ik, hè? Ja, nou, ik vind dat achterlijk. Je leeft toch in een democratie? Nou, en ik heb elke week geluisterd. Ik heb er uren in zitten. Ik had op een bandje en dan luister ik door de week nog verder af. En dan zomaar opeens, wie, wie gaat daar dan over? Dat is toch niet democratisch dat je eerst mensen gaat verslaven aan een programma... en dan opeens, hup, haal je het weg? Nou ga je actie voeren, maar ja. ik, je hebt nog niet gezegd wat je precies gaat doen. Nou, het is uh, volgens mij... Uh, nou, wat ik zeg, uh, ik ga er vanavond uh, mee beginnen. En ik wou eigenlijk dat, uh, dat Hans kwam. Maar jullie zeiden, dat uh, kan niet. Ik dacht, misschien uh, doet Hans er dan ja. wel mee... Maar uh, ik vind uh, dat ik voel me uh, verminkt door, uh, ja, door de regering of weet ik veel wie dat dan uh, de directeur van de KRO of wie dat dan besloten heeft zomaar het programma weg. En ik wil me zien en ik wil dat het er terugkomt en uh, elke woensdag dat het er niet is uh, hak ik uh, een deel van mezelf af. Als zij me verminken, zij mij mogen verminken, nou dan mag ik zeker mezelf verminken. En uh, niemand kan me tegenhouden. Ik bedoel, je hak een deel van mezelf af? Dat snap ik niet. Dat kan je niet letterlijk menen. Ja, wel. Als zij mij kunnen verminken. Waarom zou ik mezelf dan niet kunnen verminken? Niemand mag mij tegenhouden. En ik ga gewoon uh, elke... Nu ga ik beginnen zo. Ga ik beginnen met mijn pink. Van mijn linkerhand. En, uh, en ik ga door tot de in fase. Je klinkt ontzettend vastbesloten. Ja, dat ben ik ook. Je gaat toch niet, uh, jullie ook niet schrijven als je dat niet zeker weet. Zo'n Bobby Sands die zegt toch ook niet, ik neem, uh, ik ga honger staken en ik ga het ook echt doen. En die is toch ook dood, nou waarom ik dan niet? Vanavond voor de eerste keer? Ja. Ja, ik heb uh, alles over gelezen hoe je dat moet doen. Hoe moet je dat doen dan? Nou, je moet uh, eerst uh, desinfecteren. Zo uh, bij de wond. En dan moet je je vinger vastbinden, want anders dan, uh, trek je hem terug. Althans, dat is kans dat je dan toch op laatste bang bent. Want het is moeilijk uh, om jezelf uh, dat aan te doen. Je, maar niemand anders uh, ja, wil het doen. En dat schijnt ook niet te mogen, want dan krijgt hij anders straf. Of zo. Dus je moet je hand zo vastbinden. Ik heb zo'n plank gemaakt met spijkers, zodat ik mijn pink opzij kan leggen. En dan uh, kan ik zomaar met zo'n gesp, kijk... Hier. Met een gesp kan je dan je pols vastgespen. En dan komen vingers zo bij die spijkers... dat mijn met pink opzij gaat. En dan heb ik uh, daarvan dat desinfecteerspul. En dan heb ik een uh, slagersmes. Kijk, dit is dat mes. Het is hartstikke duur. Dat moest ik speciaal kopen. Het heeft helemaal geen karteltjes of zo. Dat is heel scherp. En dan moet je zo hier je arm vastgespen een beetje lastig met één hand kan maar, met de andere hand kan ik nu niet meer gebruiken zo weet je zeker dat je het doet? weet je zeker dat je niet een beetje stom bent? nee ik weet heel goed wat ik doe Takes a cigarette Puts it in your mouth You pull on your finger Then another finger Then your cigarette David Bowie. Met, met rock'n'roll suicide. En ja, iets... Een minuut of tien geleden kon je horen dat iemand daar uit solidariteit met Rauwfazer op termijn mee is begonnen. Ik vind ik dat, vind dat ik een uh, ontzettend uh, domme en af te wijzen actie. Ik vind het ook heel... Treurig dat uh, die uh, mensen hier, die uh, rond de twintig mensen die er inmiddels hier zijn, dat die uh, gemeente hebben dit te moeten uitzenden. Ik weet overigens niet of het uh, hele NOS-complex uh, bezet is, of dat nee, nou, het uh, zich beperkt tot uh, de nou, muziekpaviljoen. Maar is, dat is van hieruit niet te bekijken. Daar hebben we echt geen enkel zicht op. Telefoon. Er is wel telefoon, daar hebben we wel zicht op nog, gelukkig. Wie heb ik aan de telefoon? U heeft uh, aan de telefoon Frans Epping uit Amstelveen. Dag Frans. Goedendag. Uh, wat kan ik voor je betekenen? Nou, uh, ik zit toevallig naar dat programma te luisteren. Ja. Ik weet uh, eerlijk gezegd niet wat het programma Ralfazer inhoudt. Is nou, dus snap... het voor het eerst dat je luistert? Ja, inderdaad. Ik, heb, ik werk ah. meestal s'avonds. avonds. Vandaar. Dus ja. ik, ik ken het programma niet. Maar... Dan zul je dus ook nooit meer achter komen, ben ik bang. <laughs> Tenzij nou. de actievoerders hun zin krijgen en dan gaat het gewoon door. Maar de kans is toch aanwezig dat dit ook de laatste keer is dat je naar dit programma kunt luisteren. Ja. Nu de vraag. Is hoe het mogelijk is, en uh, dat is niet tegen jullie gericht of tegen de actievoerders gericht, maar hoe het mogelijk is dat uh, bij een omroep, waar dus een bepaalde ruimte bezet is, ja. moet het toch mogelijk zijn dat je op een gegeven moment, ik heb begrepen dat jullie dus tegen die uh, bezetting zijn. Ja. Moet het toch ja. mogelijk zijn om te zeggen, nou jongens, ik kap het af en laat maar anderhalf uur of twee uur zolang dat uh, programma duurt, laat maar een stilte. Ja, maar kijk, uh, wat je niet weet waarschijnlijk, ik weet niet wanneer je bent begonnen, is dat ook de actievoerders alle technische mogelijkheden hebben overgenomen. Oh, er en... zitten inmiddels de, de derde uh, nieuwe technicus hier, maar ja. wordt iedere keer uh, een ander neergezet en die begint er dan mee te spelen. Vandaar dus, dat er ook ja. van alles misgaat. En ik moet je op nog iets wijzen, Frans, de, ja. de uiteindelijke beslissing ligt bij het KRO-bestuur. Ja. Nou heeft de voorzitter van het KRO-bestuur, uh, de heer Smits, een verklaring voorgelezen wat eerder in dit programma. Ja. En dat, uh, ja ik krijg een oh, ander, er is ja. een uh, Frans nog even afsluitend, dus dat het KRO-bestuur ja. niet van zins is om bijstand in te roepen. Die willen nog overleggen, dat, nou ja goed, nou ja, daarmee is misschien je vraag beantwoord. Is prima, maar... Er is nu een uh, correspondent aan de lijn, dag Frans, bedankt voor je bijdrage. Um, er is een correspondent aan de lijn, Douwe Jansen. De Utrechtse hoogleraar Kremers weigert homofielen als donor voor de spermabank van het academisch ziekenhuis aldaar. Volgens professor Dr. Kremers is nooit afdoende bewezen dat homoseksualiteit niet erfelijk is. En bestaat er het gevaar dat de vrouw die gebruik maakt van de spermabank bevrucht wordt door zaad waarin zich kleine stukjes homoseksualiteit bevinden. Met alle gevaren van dien voor het op handen zijnde leven. De opvattingen van professor Kremer worden van harte onderschreven door de onlangs in het leven geroepen actiegroep Homozaad Schaadt. Een woordvoerster van homozaadschaat vertelde mij dat de actiegroep het levenslicht heeft aanschouwd uit angst over het onrustbarend toenemende aantal homofielen in onze samenleving. Zij sprak de vrees uit dat binnen afzienbare tijd meer dan de helft van Holland bezaaid zal zijn met homofielen, hetgeen een enorme bedreiging zal betekenen voor het voortbestaan van het Hollandse volk. Homozaat Schaat roept dan ook alle niet-homofiele, getrouwde, gelovige mannen zonder strafblad op om zich aan te melden als donor van de spermabank, ten einde het gevaar van een homofiele overheersing te voorkomen. Douwe Jansen, Karo Staphorst. Dat was dan André Hazes, een beetje verliefd. Ja, nee, dat is eerlijk. iets heel anders. Aan de telefoon weer iemand. Uh, wie, met wie spreek ik? Goedenavond, u spreekt met Martin van der Harst uit Ermeloo. Dag, Martin. Uh, ik kwam mijn mening geven. Dat mag. <coughs> ik Nog heb uh, om tien over zeven de ik mijn radio aan. Ik ja. heb wel vaker naar uw programma geluisterd, naar Rauw Haasje. Ja. Nou, in het begin vond ik niet veel aan, maar later dacht ik, nou, vind is ik een niet. leuk programma. Ja. Nou, en... Uh, nu hoorde ik ineens dat de uh, actievoerders binnenkomen ja. uh, en dat ze jullie zo zitten te bedreigen. Nou ja, ja. van mijn kant vind ik dat erg schandalig. Het is ja. niet meer onbesproefd natuurlijk. Ja. Jij kunt nog vrij uitspreken daar. Ja, ja. Ja. ja, ik begrijp het best hoor. Jullie zitten ontzettend moeilijk. Jullie kunnen het niet veel zeggen. Ja, het, het, het, het probleem is dat we alles wat we zeggen een beetje af moeten wegen, want ja, dat wordt toch iedere keer weer, uh, voel je die hete adem in je nek, zeg maar. Maar jij bent, uh, jij, mag ik nog wel even je mening weten over, of Rauwfase moet blijven of niet? Uh, nou, kijk, van mij maar Rauwfase best blijven. Is... Maar op deze manier. Wat was dit? Ik dacht de Rolling Stones, maar nou, daar kan ik naast zitten. Goed, maar dat doet er niet toe. Um, er is enige soepelheid opgetreden, luisteraars, in de houding van de bezetters. Um, Jij hebt net een plaspauze gehad. Ja, maar de soepelheid is het volgende. Um, om toch nog wat uh, vooruitblikken te krijgen, heeft Tom Brom, die ook gegijzeld is, gelegenheid gekregen om... Mark Stakenburg, de, van, de maker van het nieuwe programma... wat in de plaats zou komen van Rouwfazer, te interviewen. Dit waarschijnlijk om de luisteraars een indruk te geven... van wat er verdwijnt en wat er gaat komen. Ik, heb, ik moet opschieten nu. Uh, er volgt nu, een, er volgt nu een, een interview van Tom Brom met Mark Stakenburg... de nieuwe presentator van het programma Krachtvoer. wat na in... Volgende week is het dan zover... Als het goed is, is de rouwfase dan weg. Maanden geleden is er een advertentie gezet. Sollicitatieprocedures zijn er geweest, veel gewik en geweeg. En eindelijk kunnen we je voorstellen aan de nieuwe man... die vanaf volgende week het geluid zal gaan bepalen. Ik ben Mark Stakenburg. Sinds uh, mei ben ik in dienst bij de KRO. Als programma maken radio, Hilfsm 3. Hoe is Mark aan deze benijdenswaardige positie gekomen? Een advertentie gelezen in de krant. Uh, en daar maar is opgeschreven. En, uh, nou, de ene sollicitatieprocedure naar de andere. En uh, nou, al met al heeft het twee maanden geduurd. En toen was ik er ook nog. Heb je een idee gehad hoeveel mensen er gesolliciteerd hebben op de advertentie? Er is me verteld uh, 661. Uh, ongelofelijke berg. Maar ik denk uh, dat het niet alleen mensen zijn die uh, ja, zeggen uh, daar de juiste achtergrond voor hebben, maar ook een heleboel mensen die uh, dat fantastisch vinden zonder meer om bij de radio te werken. Uh, bijvoorbeeld omdat ze gek zijn van muziek en dan denken nou, dan uh, nou, gaan ook maar bij de radio gaan werken. En ik denk dat je of tenminste dat de KRO net iets meer zocht dan mensen die uh, alleen van muziek gek waren. En toevallig had ik dan ook nog een uh, journalistieke achtergrondje. Ik heb uh, drie jaar schooljournalistiek gedaan in Utrecht. En uh, een jaar als freelance journalist gewerkt. En ook bij de radio. Inderdaad, voor maar één persoon was deze baan weggelegd. De doorslag. Uh, nou, er zijn een paar toevalligheden... Uh, een doorslagje kan zijn geweest dat ik heel toevallig een keertje Vincent van Engelen geïnterviewd heeft. Uh, uh, dat was toen ik nog op de school van journalistiek zat en voor uh, het blad van de school uh, een interview met hem maakte. En dan na drie jaar school van journalistiek en heb ik uh, nu een jaar of acht drijven in gedaan. Dus ik denk dat ik naar beide kanten wel wat ervaring had, zowel met journalistiek. ...als met muziek. En die combinatie zachtjes uh, heel drie. Heeft Mark hobby's? Hobby's en werk, loopt een beetje in elkaar over. Uh, ik vind het nog steeds ontzettend aardig uh, om naar popconcerten te gaan. En dat zou je een beetje uh, ook wat, iets te maken heeft met je werk kunnen noemen. En ik vind het ontzettend aardig om uh, zoveel mogelijk kranten te lezen... En dat heeft ook te maken met je werk. En ik vind het aardig om met mensen te praten. Het valt ook wel in je werk. Wat is Mark volgende week eigenlijk van plan? Tijdens de sollicitatie is mij gevraagd wat ik zou willen doen. Ik uh, is gevraagd uh, wil je plaatjes gaan draaien of wil je uh, uh, itempjes gaan leveren. Uh, wat had je zelf gedacht? En toen heb ik gezegd, nou, plaatjes draaien dat lijkt me dus bijzonder vervelend te worden. Dat ik wil altijd wel uh, wat journalistiek blijven bij blijven doen zo'n soort programma als Rauwfase. dat vind ik uh, ontzettend leuk er, zit, uh, er zitten dingen in die ik aardig vind om te horen ik vind het een leuk programma er wordt goede, goede muziek gedraaid uh, iets in die stijl wil ik graag gaan doen en toevallig is dat uh, voor hun heel erg goed uitgekomen omdat Hans al ruim van tevoren daarvoor al uh, te kennen had laten geven te willen stoppen met Rauwfase. vanaf uh, 7 oktober van 7 tot 9 s'avonds in plaats van Rauwfazer kracht. Viel. Daar speel ik de rol van de presentator, samensteller samenstellen van het programma. Het wordt, uh, ja, ik denk als je een programma moet noemen wat er het dichtste bij ligt of zo, dat je dan wel bij Rauwfazer uh, een hele tijd in de buurt komt. Alleen hand zitten niet meer, wat wel een uh, heel bepalende factor is, maar de soort muziek krijgen ze wel en de soort informatie krijgen ze ook. Het zal uh, wellicht een tijd duren voordat ze dezelfde, ja, uh, uh, uh, hoe heet het, genoegen uh, kunnen blijven of uh, gewoon eraan zijn. Dat niet meer rouwvaarsel er is, maar kracht voeren, maar uh, dat is met elk programma wat opnieuw begint. Op de vraag van onze kant, hoe oud Mark is, haalt Mark diep adem en antwoorden. 24. Het was vreemd om op woensdag al om zeven uur naar bed te gaan. Ik was gewend om op woensdagavond wat te doen te hebben, maar dat was voorbij. Dus kroop ik maar in mijn twijfelaar. Hoewel ik niet gewend ben om zo vroeg in mijn bed te liggen, viel ik meteen in een diepe slaap. De totale inktzwarte duisternis maakte langzaam plaats voor een roodachtig licht. Alsof de zon aan het opkomen was. Vreemd genoeg had ik het gevoel dat ze onderging. Ik keek om me heen. Het was een glooiende vlakte waarop ik me bevond. Een vlakte die bezaaid was met gloeiende as... nog rokend van de enorme hitte waaraan ze blootgestaan had. Tot aan mijn enkels in de as... zag ik de resten van verbrande bomen om me heen. Resten die zich helder aftekenden tegen de berookte lucht. De adem stokte in mijn keel door die rook... Een snijdende rook die iedere zuivere lucht verdrong. Ik voelde me verlaten door alles en iedereen. Alsof God de wereld vernietigd had. Alsof de bom haar werk voegtijdig en hardvochtig had gedaan. Zo zag de omgeving eruit. Mijn bevattingsvermogen was dood. De zin van mijn leven ook. Iemand had alles vermoord. Zou ik de enige overlevende zijn? Ik keek om me heen maar zag niets dan de dorre vlakte die zich schier eindeloos uitstrekte. Het leek een eeuwigheid, maar toch zag ik opeens aan de kim een silhouet verschijnen... van een langzaam door de verbrande resten sloffende mens. Het stof dwarrelde op bij iedere stap die hij zette. Ik realiseerde me dat dit misschien de laatste mens zou zijn die ik zou zien of zou horen. Het silhouet naderde langzaam en van een afstand hoorde ik het hoesten en kuchen als hij de zo kostbare lucht tot zich nam. Hij naderde met een langzame, maar zekere tred. En na een halve dag lopen... begon ik een gezicht in de mens te herkennen. Zou het een vriend zijn? Zou deze mens mij antwoord kunnen geven op de vraag die me zo kwelde... namelijk het grote waarom? De mens die mij kon verklaren wat de zin was van dit einde. Eindelijk was ik zo dichtbij dat ik zijn gezicht kon onderscheiden. Het kalende hoofd... de grote neus... de niet geheel evenredig verdeelde oogopslag. Ik had niemand beter kunnen tegenkomen. Hans Wijnans. Ik zag hem. Verzamelde moed. En lucht. Mijn kracht werd verzameld in die ene vraag. Hans. Waarom? Hij zweeg. Het enige wat hij deed, was me aankijken. Met een blik waarin melancholie en droevenis gebundeld lagen. Hans, waarom zo? Geen antwoord. Alleen die blik. Toen ik wakker werd, keek ik naar het behang. vaas.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 Hans Wijnands kunst? Hans Wijnands is degene die tussen de muziek praat. Dat is op Hilversum 3 de gewoonte. Als wij een rode kool doorsnijden en we hebben oog voor het wonder van de natuur... dan zien wij een geraffineerde rood-wit verdeling psychedelische kunst. Als wij Wijnands overlangs klieven, dan zien wij hoe mooi en ingewikkeld hij in elkaar zat. Hoe bestaat het? Hier kan geen kunst tegenop. Anders bekeken, ongeveer acht jaar geleden... heeft Henk Juriaans zich als kunstobject verhuurd... aan de gemeentelijke kunstaankoop Amsterdam. Tastbaar heeft hij zo'n tien dagen op een tentoonstelling gestaan. Enkele jaren daarvoor hadden twee Engelsen hetzelfde gedaan... Die Henk. Dat waren kunstenaars als kunst. In augustus 1964 heeft Stanley Brown zich in de etalage van Galerie Amstel 47 geëxposeerd. De vraag of Wijnands al dan niet kunst is, kwam 25 jaar te laat. Wellicht kan ik vanavond Hans Wijnands wel een klein kunstje flikken. Beter een veer in je hand dan een tomaat in je nek. Als speciale attractie wil ik thans op Hans en Mondriaan tatoeeren. Formaat, prentbriefkaart. Niet elektrisch, maar als vroeger. Drie dunne, samengebonden naalden om de inktdruppel vast te houden. De luisteraars hebben inspraak. Waar moet het gebeuren? Boven, onderarm, been, links, rechts, ergens anders. De meeste stemmen gelden. Ik ga de naalden ontsmetten. U kunt nu bellen. Hans, geef jij even het nummer. Ik heb geen idee wat het nummer precies is. is 035, weet jij dat nog, Jan? Jazeker, dat is 035 47381. 035 47381 voor de plaats waar de mond er moet komen. wat er op het ogenblik allemaal Ja, uh, na tien nu zijn we nog zeker niet klaar, want er wordt nog een stuk kunst op je uitgeoefend. Het aantal keren dat een, de naam van de presentator valt, is dus omgekeerd evenredig met het zelfvertrouwen. wat hij heeft. Afgezien daarvan zijn er inmiddels de... 75 leden binnen ja, het bij is de, de KRO. De uh, wat is dit voor muziek trouwens? Geen idee. Ooh, baby, I hear you spend Like candy in a blue, blue neon glow, fade away and radiate, fade away, radiate, blue baby, watchful lines, vibrate soft in brainwave time, silver pictures love. Tussen Blondie en Marion Faithful. Nee, Blondie, VDW, een hele oude plaat. En nou, we het toch over oude platen hebben. Een onmisbaar onderdeel van Rauwvazen, hoewel niet altijd te horen, is uh, Joop Smizels. Joop is uh, al heel lang. Ik heb Joop trouwens de hele avond nog niet gezien. Waar zit hij ergens? Ik denk dat hij. Joop zit in de kelder en wordt daar vastgehouden. Iemand anders verzorgt nu de hapjes, de drankjes en anderszins. Um... Nee, hij Oh, Joop zit stoont in de kelder, hoor ik, van een actievoerder. Oh, dat is niet echt uitzonderlijk. Um, een van de dingen die, uh, waar Joop om beroemd was... dat was zijn fabuleuze kennis... en nog steeds is trouwens, hoor, want uh, Joop die is er nog wel... is een fabuleuze kennis van popmuziek. En we hebben uit het archief... staat er een band klaar uit het Rauwfase archief wat ergens vandaan is gehad. Ik weet bij God niet waar. Maar dat hebben de actievoerders uh, wel in de hand. staat een band klaar die... Al heel lang geleden is opgenomen. Daarop vertelt Joop een ontroerend verhaal tegen Hans. Ja, het laatste, dat is uh, een track uit, uh, tenminste, een gedeelte uit de What is Love Suite hè, van de Collectors. Dat ja. moet hippe muziek zijn. Ja, dat is het inderdaad. Want daar ben ik dus aangekomen nou ja, toen je nog thuis woonde en zo. Ja, ja, je kon geen platen draaien en zo. Dat was allemaal te hard. En uh, dat ging gewoon niet, dus ging gewoon een tent zoeken. En dat uh, was in Rotterdam met teentje en zo. En uh, daar begon dat een beetje met uh, stufroken en uh, trippen die toestanden. Dat kwam toen een beetje allemaal uh, voor de dag. En er werden uh, dus uh, lange nummers gedraaid van LP's en zo. En heel gevoelig en zo dat je lekker zat te zweven. En vooral met dit nummer, is, dat hoorde je nog regelmatig. Want er komt dus uh, dat gedeelte wat ik wil laten horen... daar komt een, uh, nou, een prachtige saxofoon solo in voor van Claire Lawrence... En dan hoorde je s'nachts altijd zo die saxofoon-solo. Nou, dat vond ik mooi. lag je zo in je bed, zo nog lekker na te trippen. En uh, nou, dat schoon te gek, was dat. Goed. Joop, bedankt. En de laatste, de Collectors, een stukje uit uh, What Love suite. Ja. Wow. pijp, hè? Prachtig. Schitterende uh, muziek uit betere tijden. Weet je trouwens uh, wanneer dit nummer ook eerder is gedraaid, ook op een heel dramatisch moment? Geen idee. Tijdens uh, de sluiting van Veronica als zeezender. Oh, Ze, zijn ver, uh, gekomen, daar... Ze zijn er nooit meer bovenop gekomen, Ze zijn er nooit meer bovenop gekomen. Maar goed. Ik had trouwens ook graag wat uh, op een andere manier... Uh, afzijn genomen, want uh, behalve deze uh, troep door Drammes zijn er ongetwijfeld ook nog redelijk denkende mensen die naar Rauwfazer geluisterd hebben. Working dancers on your own They can't mechanise the song and dance brigade They'll only notice when we've gone It's over on your own They can't mechanise the song and dance brigade They'll only notice when we go Ik twee jaar geleden wat voor mij uit te kankeren op het station. Komt er ineens een lange, kalende man op mij af. Met onder zijn armen een paar rollen behangpapier en een wit kwast. Die mij vroeg of ik mijn gekanker te gelden wilde maken in zijn nieuwe radioprogramma Rauwfazer had ik toen maar nooit ja gezegd. Minstens twee keer per week was ik gedwongen om de aftakeling van ons openbare veevoer aan den lijven te ondergaan, ten einde in Hilversum mijn gekanker op een geluidsbandje in te kunnen spreken. Week in, week uit keek ik na beëindiging van mijn commentaar in de holle. Uitdrukkingsloze ogen van Vincent van Merwijk, Hans Wijnands en de opstomzinnigheid geselecteerde technici, die er nooit een woord van hadden begrepen. Want het allerergste is nog wel dat ik mij tot in de eeuwigheid als hypogonder gecompromitteerd heb door mijn medewerking te verlenen en naam te verbinden aan een programma dat schijnt te zijn aangepast... aan de smaak en het bevattingsvermogen van vier tot achtjarigen... en dat zich slechts van Veronica en Tros-programma's onderscheidt... door de niet-aflatende, moordlust en zware mishandeling... oproepende stroom van zenuwenmuziek. Vandaar dan ook dat ik heb besloten... om Tijdens het programma dat ervoor heeft zorg gedragen dat ik mij nergens meer kan vertonen zonder getrakteerd te worden op een pandemonisch hoongelach, Om tijdens rouwfaser dus een zware last van mijn schouders te nemen en mijn hypochonderpersoonlijkheid persoonlijkheid definitief en voor altijd af te leggen. De grijze regenjas gaat uit. De zonnebril met extra donkere glazen... wordt van de door eczeem en puisten aangetaste neus gehaald. En de droefstemmende zeurstem maakt plaats... voor een iets energieker stemgeluid. Of misschien toch niet. En is het beter om nog één keer de jas weer aan te trekken en de zonnebril op te zetten en met de zeurstem van een echte hypochonder een passend gedicht van onze grote volksschrijver Gerard Reven te declameren als een laatste afscheid vergeet mij maar Doe mij maar weg uit uw herinnering, tot eens, bij toeval nog, gij leest, in alle stilte plaatsgevonden, en schud uw hoofd, en gaat uw zweegs. Tien uur.